Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op Schiphol kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 uur geen vliegtuigen landen. Alle inkomende vluchten worden dan geschrapt vanwege het slechte weer. Vliegtuigen kunnen er wel vertrekken. En mijn collega Gerrit Hiemstra geeft even een update over het weer van morgen. Er is een kans op zeer zware windstoten van zelfs meer dan 100 km per uur. Maar nogmaals, de onzekerheid daarbij is vrij groot. Dus we moeten even afwachten hoe dit verder gaat. Maar dat het heftig weer zal gaan worden, dat is wel duidelijk. Volgens NA Nieuws gaat het bij KLM alleen al om 207 Europese vluchten die vanwege het weer niet doorgaan. Op Rotterdam en Eindhoven Airport gaan alle vluchten nog wel door. Onderwijsclubs zijn blij met het advies van de minister. Die geeft scholen het dringende advies om een telefoonverbod in te voeren. Het idee is dat leerlingen zich dan beter kunnen concentreren en hogere cijfers halen. Dit meisje vindt het maar lastig. Want je hebt natuurlijk wel je rooster en zo daarop. Dus, uh, en gewoon ook je sociale leven. Dus ik weet niet zo goed hoe wat dan de oplossing daarvoor moet worden. Want je kan moeilijk met je laptop door de school gaan lopen. Dus ik weet niet zo goed. Ik. Uh... Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen. De telefoon hoeft van de minister ook niet helemaal weg. Ze mogen leerlingen er wel op als ze een goede reden hebben. Bijvoorbeeld als ze hem tijdens de les moeten gebruiken. En het concert van Lana Del Rey in de Ziggo Dome is inmiddels begonnen. AT5 ontdekte dat de eerste fan gisterochtend al voor de deur lag. Ja, klopt. Gisteren heb ik hier zo gewoon voorgeslapen met iedereen op luchtbedden. En de rest van de dag heb ik alleen maar gezeten en wakker gebleven. Het concert werd pas een week geleden aangekondigd en was binnen no time uitverkocht. Het was ook tien jaar geleden dat Lana Del Rey hier voor het laatst was. En ook deze man, die wilde het niet missen. She saved my life and I have a teddy bear here with a message. Je saved mijn leven en ik zal het it. Misschien zal ze het it en het nemen. Ik hoop het zo. Ja, die gaat dus een teddybeertje gooien. En hoe overleef je nou al die uren in de rij? Take me to the... Ja, mooi, heb ik nog het weer voor je. Vanavond veel regen. Vannacht begint het al met stormen, vooral aan de kust. Dat houdt dus de hele ochtend aan. Smiddags wordt het wel droger en gaan we ook nog een zonnetje zien dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM.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 again and more and more take hold of this moment when your days are lonely and you're feeling low and please never let it go don't let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 Al de Braziliaanse pianist. I'm Zo so heerlijk en rustig Hierom oh.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 Hoorweg. Um, iets anders. Trombonist Conrad Herwick, Amerikaanse trombonist. Die voelde zich als outlid van de Mingus Big Band groep. Om het oeuvre van deze fameuze bassist Charles Mingus leven te houden. En dat deed hij door Mingus werk in een Latin jazz idioom om te gieten. Een, een, twee, twee jaar geleden, meen ik. Um, en uh, ja, daarvan gaan we een stuk luisteren dat heet Hora de Cubitus. Van uh, dus die Conrad Herwig op het trombone. Uh, met daarbij uh, ook nog uh, op dat album uh, bijvoorbeeld Randy Brecker op trompet en ook Alex Scipiagin op trompet. Uh, ja, het een geweldig album. Uh, The Latin side of Charles Mingus. Het nummertje Hora de Cubitus. Quiero verme solo otra vez amor mío no te vayas. Love solo En el antojo de tenerlos mañana Pero sé que con su trino También se impone un combate Y dejo que lo arrebate Un sentimiento más fino Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que lloro Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez de Oriente pa que lo voce mi gente. Ah. Kubans, Costa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 En Enrique Virpi op drums. En dan ook nog Ephraim Trio op saxofoon. Vrije plaat, Tierra. We gaan even wat gas uh, terugnemen. ZFM Jazz bye bye Steve Turre bracht op zijn album Generations een aantal generaties muzikanten bij elkaar, waaronder een aantal jonge gasten, onder meer zijn zoon Orion Turre en ook Wallace Rooney Jr. die in de voetsporen van zijn vader wijle trompetist Wallace Rooney is getreden. Daarnaast doen wat oudgedienden dus mee zoals saxofonist James. Carter uh, levert een uh, hele gevarieerde praat... op toepasselijke Generations dus getiteld. Met een uh, ja, aanstekelijke mix van hardball, ballads, bluesy en groovy nummers. Um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 Pianist Alfredo Rodriguez te vinden op plek 410 in de top 2023 cover-up. 2023 cover-up. Latin jazz is uh, Eddie Palmieri, de pianist uit Puerto Rico. Die samen met zijn broer Charlie die Latin jazz <coughs> in uh, vooral in New York in de jaren 60, 70 domineerde die Latin jazz scene. Met hier op vocale Lalo Rodríguez en trouwens uh, Ronnie Cuber op bariton sax. Die hoorde je daar ook nog uh, van een album, The Son of Latin Music, uit 1973. Uh, Una Rosa Española.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 Zet er een gel. en alto y camina bien. Anda cara anda camina camina con pecado anda camina no se tome cara anda camina camina con pecado anda camina no se tome cara anda camina